Er is geen hemel zonder hel, er is geen kippen zonder vel, er is geen evre zonder horst, er is geen hemel zonder dorst. Er is geen duister zonder licht, er is geen donder zonder schicht, er is geen aardkloot zonder korst, er is geen klootzak zonder dorst. ook als je laat. Schip gezonken is ook als je laatste kalf verdronken is, ook als je laatste oertje is versnoept, ook als je laatste schip gezonken is, ook als je laatste kalf verdronken is, ook als je laatste Zonder leed, er is geen oksel zonder zweet Er is geen volle zonder borst Er is geen liefde zonder dorst Er is geen leven zonder dood Er is geen rooster zonder brood Er is geen lever zonder worst Er is geen leven zonder dorst Ook als je laatste schip gezonken is ook als je laatste kalf verdronken is, ook als je laatste oortje is versnoept ook als je laatste schip gezonken is, ook als je laatste kalf verzopen is, ook als je laatste oortje.